Het jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop u dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel met West 18 Nu Wintersale Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Line Tempoer. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. FBI Don't Know!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 President Trump wil dat Amerika het bestuur van Venezuela tijdelijk overneemt... nu president Maduro is gearresteerd. Maar oppositieleider Machado stelt in een brief dat wat haar betreft... Edmundo González russia de nieuwe macht hebben wordt. Ze krijgt bijval van onder andere de Franse president Macron die wil een vreedzame machtsoverdracht. Toeristen die door de situatie in Venezuela vastzitten op Curaçao... hoeven niet bang te zijn voor schaarste, zegt de toerismeminister. Er is volgens hem voldoende eten en brandstof... en er zijn genoeg medicijnen om een tijdje voor te kunnen. Hotels vangen gasten twee dagen gratis op. Verwacht wordt dat het luchtruim snel weer open gaat. President Trump stelt dat Venezuela Amerika van zijn olie heeft beroofd. We hebben de hele olieindustrie daar opgebouwd, zei Trump... en zij pikten de olie... Er zat een president die er niks aan deed. Wij doen er wel iets aan, al is het laat, zei Trump. En volgens hem gaat niet alleen Amerika, maar ook Venezuela zelf daarvan profiteren. En het dodental door aanhoudende protesten in Iran loopt verder op. Gisteren stond het op 6. Hoe hoog het nu is, is niet duidelijk. Mensen gaan de straat op om te protesteren tegen de Iraanse overheid. De economie is er slecht aan toe en de inflatie is hoog. Omdat Iran zijn kernprogramma niet stopt, krijgt het te maken met westerse sancties.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 This is Frankie Rizzardo. What's up? This is Afrojack. Hey, were Dimitri Vegas and like Mike. Your destination for the best being. Fight. Fight. Fight.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 En Steven, Artbot, maar ik trap hem af met Jugel en Free in Dance Departments. Oliva en Jacket Remix. Hey jongens en bedankt voor alle super lieve nieuwjaarswensen die we kregen in de gratis 5 app inbox. Dankjewel Levi, Pascal, Marcel, Jasmijn, Meerte en Chantal.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 Fetter Medez Department, Jesse and Spritz can deny it. Without it, then that brush when you touch on my body. Try to hide, but I just can't deny it. I can't deny it. I can't deny it. crazy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 I got that, I know I got that, you know I got that, Gabbana, I got something on my face, yeah, I went to bed in London, now I'm in a different place, got a substance in my system, about to throw a disco brave I can't catch me, it's like, you know I got that.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 Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf 17,99 euro per maand. Huur hem op coolblue.nl. Nu Wintersheel Madness bij Beterbed Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Mind Tempur. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Even schaften, even lunchen, even sparren.